1 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. De Amerikaanse Oostkust zet zich schrap voor Irene. Cruciaal jaar voor Job Cohen, zegt Vogelaar. En geruchten over vlucht naar Algerije. Het weer verspreidt over het land buien met kans op onweer en tussendoor ook ruimte voor de zon. Er staat een matige westenwind en het wordt niet warmer dan zo'n 19 graden. Ook morgen buien, maar wat meer zon en een graadje koeler. En na het weekend nog wat koeler, maar ook wat droger. Hevige windstoten en zware regenval in North Carolina, dat hoort u. Orkaan Irene is aangekomen bij de Amerikaanse oostkust. Het zijn de eerste windstoten en deze verslaggever van CNN zegt dat de echte storm nog moet komen. Might get a bit of a break we een beetje beetje een een een in de kuststreek van North Carolina is de elektriciteit al grotendeels uitgevallen. Dat vertelt een andere verslaggever. De power is off in about 75% of the county. Or has is on and off periodically. We lost power here about an hour and a half ago, about 4.30 a.m. Vandaag en morgen zal de storm over grote delen van Amerika razen. De orkaan is afgezwakt naar categorie 1, maar het is nog steeds een gevaarlijke storm, zegt deze CNN-presentator. We're still dealing with a pretty potent storm system here. It is a hurricane here and it has not dissipated. It's just less organized, is what I'm trying to tell you. In totaal moeten zo'n 2 miljoen mensen een veilig heenkomen zoeken. Vanwege de orkaan worden alle vliegvelden rond New York later vandaag gesloten. In de stad wordt dan ook voor het eerst in de geschiedenis het openbaar vervoer platgelegd.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 Minister Van Hagen heeft hem gevraagd gesprekken op gang te brengen... tussen Novak, de beheerder van de zendmasten... en de exploitant Broadcast Partners. Pastors heeft de opdracht gekregen binnen twee weken rapport uit te brengen... over hoe het vermogen van de radiozendmasten... op een veilige manier op peil kan worden gebracht. Sinds de branden vorige maand in de zendmasten van Lopik en Smilde... is het zendvermogen door de beheerder uit voorzorg beperkt. De radioontvangst laat daardoor te wensen over. Al-PVDA-minister Ella Vogelaar heeft kritiek op de huidige partijleider Job Cohen. Zijn leiderschap komt nog niet goed uit de verf, zei Vogelaar in het radioprogramma Kamerbreed. Het zal daar denk ik dit jaar op aankomen voor Cohen of hij dat leiderschap uh, vorm kan geven. Ja. Dat is gaan staan voor een aantal thema's. Dat is aan de ene kant, dus een gezicht geven duidelijker aan de PvdA. Kijk, ik begrijp het in die zin ook wel een beetje. Job Cohen is natuurlijk gewoon, heeft die overstap gemaakt politiek leider te worden van uh, de PvdA met het idee van dat ik de minister-president. Dat is denk ik op zijn lijf geschreven, zou ik hmm. kunnen zeggen. Zo'n rol, dat ging niet door. Eén stem tekort. En nou. voor deze rol is hij eigenlijk niet en zo gebakken. En voor deze rol, nou, dat weet ik nog niet. Ja, voor Vogelaar was Cohen de ideale kandidaat voor het premierschap. Maar hij moet zichtbaar wennen aan zijn rol in het parlement. Het gaat een, van nature, is denk ik, minder de oppositieleider... dan dat hij president was geweest, absoluut. Maar de vraag is dus of je het kan leren. Minister-president, willen mensen in aan het schrikken brengen? Ja. En de vraag is dus van ja, je hebt dat bij Kok ook gezien. Die heeft het eerste jaar ook ontzettend naar die nieuwe rol moeten zoeken, want die was natuurlijk ook niet van die school, zal ik maar zeggen. Nou, de vraag is of hem dat nu gaat lukken. En dat is cruciaal en dat is dus leiderschap in de PvdA. Maar het betekent voor mij ook leiderschap en daar ja, ik bedoel ik weet zo dicht zit ik er niet meer bij dat ik dat allemaal weet, maar het gaat ook over leiderschap van de oppositie. Vogelaar hoopt dus dat Cohen meer sturing kan geven aan de oppositie. En dat hij duidelijker stelling neemt tegen de PVV. Vogelaar trad tijdens de vorige kabinetsperiode af als minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Dit is het NOS Journaal het Ewout de Jong. Libië dan. De opstandelingen hebben een nieuwe overwinning behaald op het slagveld in Libië. Ze hebben nu de grensovergang naar Tunesië in handen. En dan waren er nog berichten over een mysterieus convooi van zes Mercedesen. Dat zou vanuit Libië naar Algerije zijn gereden. Hans-Jaap Melissen geeft dan uit Tripoli het volgende beeld van de voorbije ochtend. Het is eigenlijk heel kalm in de stad, ja, er gaan, maar er gaan intussen wel allerlei verhalen uh, inderdaad over dat konvooi dat naar Algerije is getrokken. Het ja. is natuurlijk perfect onduidelijk van of daar Gaddafi in zat. Hè. Er zijn al eerder berichten geweest over konvooien in de richting van Tunesië bijvoorbeeld. Uh, niemand weet dat natuurlijk. Ja, uh, heb, heb je zelf een idee, is er een kans dat Gaddafi in dat konvooi zat? Ik denk dat de kans heel klein is eigenlijk. Ik heb het idee dat Gaddafi al, al ruim voordat deze opstandelingen de stad inkwamen, een veilige plek heeft gevonden. Je zag niks meer van Gaddafi, je hoorde alleen maar audioboodschappen. Hij belde soms in op uh, radiostations tv-stations. Dus ik denk dat hij al lang al een veilige plek gevonden had. En maar je moet niet vergeten, natuurlijk, dat allerlei mensen zijn verbonden aan dit regime. Die willen ook weg, die weten dat ze hier geen toekomst hebben. Dus... Niet. Dat kunnen ook dat soort mensen zijn geweest. Uh, oude ministers, uh, vrienden, andere familieleden misschien. Maar Gaddafi, ik weet het niet. Nou, we zullen zien. Dat, dat uh, geschiet op de achtergrond is even opgehouden. Was dat echt vreugdevuur? Ja. Er wordt hier altijd met veel geschiedende lucht elk klein vreugdetje gevierd. En dat is wel eens vervelend ook hoor, want er werkt ook verwarring, ook onderling. En Nu wordt er wel veel minder gevochten in de stad, hoor, bijna niet eigenlijk. Maar, en ook die kogels die, uh, zeker als je schuin de lucht invuurt, dan komen die ook nog ergens terecht. Er zijn die flatgebouwen in de stad ook. En die worden wel eens gewoon per ongeluk geraakt. En tussen hoor ik weer NAVO-overvliegen. Dat zijn vluchten naar buiten de stad, denk ik. Er worden natuurlijk nog steeds ook in andere plekken in Libië gevochten. In Sirte, de geboortegrond van Gaddafi. Maar voor het algemeen, of in het algemeen is het stil in Tripoli... ondanks deze geluiden die je nu op de achtergrond Syrische ordentroepen hebben vanochtend in Damaskus... een protest bij een moskee neergeslagen. Volgens activisten waren er enkele duizenden mensen de straat opgegaan... in de westelijke wijk Kafarsouzeh... om te protesteren tegen president Assad... Om de menigte uiteen te drijven werd traangas ingezet... en toen betogers teruggooiden met stenen zouden er schoten zijn gevallen. Verschrijdende mensen zouden gewond zijn geraakt. Oordertroepen zouden ook de moskee in de wijk zijn binnengevallen... nadat de demonstranten zich in het gebedshuis hadden teruggetrokken. Gisteren gingen na het vrijdaggebed weer tienduizenden Syriërs de straat op... vooral in steden in het oosten en zuiden van het land. Door hard ingrijpen van de politie vielen daarbij volgens activisten meerdere doden. Het OM in Peru heeft 30 jaar cel geëist tegen Joran van der Sloot. De 24-jarige Nederlander wordt verdacht van moord op het meisje Stefanie Flores. Van der Sloot zou het meisje hebben doodgeslagen toen zij erachter kwam... dat hij verdachte was in de zaak rond de vermissing van Natalie Holloway. De aanklager eist niet alleen 30 jaar cel... maar ook een schadevergoeding van 50.000 euro voor de nabestaanden van Flores. De advocaat van de familie van het vermoorde meisje is bang dat Van der Sloot de dans gaat ontspringen... omdat het zo lang duurt voordat het proces begint. Volgens de Peruaanse wet moet er eind dit jaar een uitspraak zijn. Zo niet, dan moet Van der Sloot worden vrijgelaten. Ibo Buruma, die volgende week als raadsheer begint bij de Hoge Raad... heeft zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid opgezegd. In NRC Handelsblad zegt Buruma dat hij wil voorkomen... dat de PVV-aanhang geen vertrouwen heeft in zijn rechtspraak.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 De wereldkampioenschappen judo die zijn voor de Nederlandse deelnemers ten einde. Vandaag kwamen vier Nederlanders in actie. Alle vier werden ze in de ochtendsessie uitgeschakeld. Met name van Henk Grol was meer verwacht. Hij verloor in de klasse tot 100 kilogram al in de tweede ronde. En daar was hij op zijn zacht gezicht niet blij mee. Ik ga niet zo zeggen. Verloor klaar. Ja, kutpartij. partij. Ja, ik was gewoon op. Een goalscore, hij uh. ja, ja, ook. Maar ja, ik deed gewoon dom om nog een worp in te zetten. Ik dacht dat ik hem wel kon doortrekken, maar niet... Henk Grol dus naar huis. In Parijs is Theo Plasjaar. Uh, Theo Grol was niet de enige die het niet redde vandaag, hè? Nee, Carola Uylenhoed bijvoorbeeld, bij de zwaargewicht dames. Eén partij mag het judo tegen een dame uit Tunesië. Het was een uh, vreselijk lelijke partij om te zien. Er werd ook uh, niet ingescoord. En uh, uiteindelijk na de verlenging moesten de scheidsrechters met de vlaggetjes 3-0 de beslissing brengen. En die viel uit in het nadeel van Uylenhoed. Die overigens kort van tevoren had besloten om mee te doen aan dit WK na een blessure. Bij de Zwaardig mannen was er wel een mooi debuut van debutant Luc Verbij. Die drie partijen mochten judoën. Twee gingen er heel goed. Waarin hij onder andere de sterke Israëliër El Shebabi, De man die vorig jaar brons won, uitschakelde. En een Israëliër, hard, maar Tunesiër Jabala. Die was te sterk voor Verbij. En ook de Grim Fuizers... De man die het altijd moet gaan doen voor Nederland bij de zwaargewichten. Eerste ronde tegen Kamikawa. Hele goede Judoka. Vorig jaar nog kampioen in de open klasse. Hij ging eraan. Maar de Koreaan Kim, tegen wie hij het altijd moeilijk heeft, was te sterk. En binnen een halve minuut was het uh, voorbij. Zodat het uh, WK erop zit. En uh, we kijken naar de medaillebalans. Dan zien we dat we twee zilveren medailles hebben voor Dex Elmond. En voor. Uh, Nee, voor Dix Elmond en voor Elisabeth Willeboort-Sedit. Die werd vijfde en brons voor Annika van De Vorig jaar twee keer zilver, dus in die zin zijn we er niet veel mee opgeschoten. Oké, okay, dankjewel Theo Plasjaar. Op, op de eerste dag van de wereldkampioenschappen atletiek... in het Zuid-Koreaanse Degu zijn direct Nederlanders actief. Verslaggever Andy Houtkamp er zijn vanmorgen twee Nederlanders begonnen aan de tienkamp. En er is er nog maar één van over, hoor ik. Helaas wel, want Ingmar Vos, een van die twee, uh, moest afhaken met een liesblessure na drie onderdelen. Stond net als Elko Sint-Nicolaas op de zevende plaats, keurig op een WK. Uh, maar alleen Elko Sint-Nicolaas gaat dus verder, is zojuist begonnen aan zijn vierde onderdeel, het hoogspringen. Nou, Bram Som, die heeft de series van de 800 meter gelopen. Is hij daar ongeschonden doorheen gekomen? Ja, hoor, Keurig. Op de derde plaats was genoeg om meteen naar de halve finale te gaan. Die halve finale wordt uh, morgen gelopen. En Bram Som was best wel tevreden. Nou ja, goed, wat ik al eerder heb aangegeven. De toernooiervaring. Ik kan nu meerdere rondes lopen. kan puzzelen met herstel. Tactiek. Ochtends vroeg om 12 uur een serietje lopen. Wat in principe een finale is. Dus... Uh...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 Ja, en dat was uh, dus Bram Som, die deed het wel goed. Helaas niet Monique Jansen bij diskuswerpen. Zij is uitgeschakeld. En er waren ook de eerste medailles op dit toernooi... op de marathon voor vrouwen. Uh, een 1, 2 en 3 voor Kenia. Edna Kippelgat won, ondanks dat ze onderweg viel. Maar zij heeft dus de eerste gouden medaille te pakken... voor uh, Kenia op dit WK en of Nederland. Gouden medailles gaat pakken, dat moeten we nog gaan zien. Tennyson Robin Hazen is er niet in geslaagd... om de finale van het ATP-toernooi van Winston-Salem te bereiken. Hij kreeg in de halve finale tegen Julian Beneteau een aantal matchpoints... maar verloor uiteindelijk in drie sets van de Fransman. Jesse Hutakalung moet het in de eerste ronde van de US Open opnemen tegen de Amerikaan James Blake. Hutakalung plaatst zich gisteravond via de kwalificaties voor het eerst voor het hoofdtoernooi van het Grand Slam toernooi in New York. Bij de vrouwen is Michaela Krajicek weer van de partij. Het is voor het eerst sinds 2008 dat ze weer op een Grand Slam toernooi staat. In de eerste ronde treft Krajicek Eleni Danilidou uit Roemenië. En er is weer verkeersinformatie bij de ANWB. Erwin Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de A2 Utrecht richting Den Bosch... die is bij Knopendel Del dit weekend dicht voor werkzaamheden. Daarom staat er nu een hele lange file op de A15 Nijmegen richting Rotterdam... tussen Knopendel Del en Gorkum, 19 kilometer lang. Maar ook op de A27 file is daardoor Utrecht richting Gorkum... tussen Knopend Evelingen en Noordeloos 4... en tussen Noordeloos en de Brug bij Gorkum 7 kilometer. Ook tussen Hank en Knoopend Hooipolder op de A27... 4 kilometer door die werkzaamheden... Wilt u naar Den Bosch toe? Dan kunt u het beste omrijden via Arnhem... de A12, A50 en de A59. Voor Breda houdt u Rotterdam aan via de A12, de A20 en de A16. Dan drie files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knopend Diemen en Muiden, drie. Tussen Eembrugge en knopend Hoevelaken, vier kilometer. En tussen Gooimeer en Muiderslot, ook vier kilometer. Andere file op de A27 Utrecht richting Golkum... tussen knopend Rijnsweer en knopend Lunetten... drie kilometer door andere wegwerkzaamheden... Op de A50 Arnhem richting Os, daar staat 3 kilometer file tussen knooppunt Valburg en knooppunt Eewijk... En als laatste de A325, Nijmegen richting Arnhem... tussen Elst en Elden, twee kilometer. Nou, dat allemaal op zaterdagmiddag. Maar goed, de hoofdpunten van het nieuws. Irene is aangekomen bij de Amerikaanse Oostkust. De orkaan raast nu over de staat North Carolina... en trekt verder in noordelijke richting. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn de gevechten geluwd... maar de humanitaire situatie baart de internationale gemeenschap... steeds meer zorgen. En al PvdA-minister Ella Vogelaar heeft kritiek op de huidige partijleider... Job Cohen. Zijn leiderschap komt nog niet goed uit de verf.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 Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Over een klein kwartiertje gaat het over zaken doen in Duitsland. Daarna bespreken we hoe belangrijk de creatieve industrie voor Nederland is. En we besluiten dit uur met Willem Overbos, die het laatste MKB-nieuws bespreekt. Maar we beginnen met een nuttige besteding van je zomervakantie. Een zomerbaantje in de horeca, een paar weken naar het buitenland... of flink wat studeren om de laatste tentamens binnen te halen. De meeste studenten hebben in hun zomervakantie genoeg... Te doen. Twee studenten van de VU in Amsterdam benutten hun vrije weken deze zomer een stuk ambitieuzer. En namen deel aan de Summer School Ondernemerschap en leerden daar hun concept voor een compleet andere bedrijfskantine, Yes Weekend genaamd, om te zetten in een concreet bedrijf. Yes Weekend can, yes, we can Team. Yeah, yes weekend yes. Team. Yes We Team. Yes, yes, yes. yes. <laughs> Komen we zo aan toe. <laughs> ja. Ze behaalden er zelfs de weliswaar Gedeelde eerste plaats mee en gaan dit najaar al proefdraaien. Een van die twee studenten is Maike de Rover, Reuver van Yes Weekend 10. Dus zit bij ons aan tafel, net als Erik Traan van de Rabobank. Hij was jurylid bij de Summer School Ondernemerschap. Welkom, allebei. Uh, Maaike, uh, leg maar even uit. Ik kan het niet eens uitspreken. Yes Weekend 10. Wat is het? Yes Weekend 10. Uh, yes We Can Teen is een nieuw cateringconcept voor hogescholen en universiteiten in Nederland. Ja, maar wat gaan jullie doen? Uh, het is zo dat de catering op universiteiten op dit moment is zo geregeld... dat er één bedrijf is die bepaalt voor de student wat de producten zijn, wat de prijzen zijn. En wij willen... Uh, doe yes-weekend samen met een, met een vriendin, met Charlotte. En uh, wat wij willen is dat we uh, contact maken met lokale ondernemers uit de buurt. En hen uh, vragen een steentje te bemannen binnen de universiteit. Dus een, uh, een tentje met dunner en met uh, Surinaamse hapjes, met Nederlandse hapjes. Dus veel verscheidener, uh, dus gevarieerder het, het dan dat, een dat markt. het nu is. Ja, een markt precies. op ergens in de universiteitscampus waar mensen van alles... Kunnen eten. En, en ja. de ondernemers zijn degene die zo'n marktkraampje, zal ik het maar even noemen, bevolken. Waar verdienen jullie je geld aan dan? dan? Uh, we willen een coöperatie samen met de ondernemers. En uh, de ondernemers die betalen dan ons een, uh, ja, we noemen dat een management fee. Zodat wij dus voor hen regelen dat zij daar kunnen staan. En uh, nou ja, dat er ook voor de studenten dus altijd mensen in het standje staan. Verschillende, verschillende ondernemers en uh, dat, dat is de bijdrage van ondernemers aan ons, zodat zij daar kunnen staan. Het is natuurlijk niet toevallig dat cateraars juist bij dit soort grote bedrijven uiteindelijk altijd ingehuurd worden. Want vroeger zijn er natuurlijk ooit begonnen met mensen in vaste dienst bij de universiteit of een ander bedrijf. En dat was dan te duur en dan komt er dus zo'n cateraar. Nou, die wordt ook nog eens flink uitgeknepen. Kortom, het, gaat alleen maar, het argument is het goedkoopste. Daar voldoen jullie natuurlijk helemaal niet aan. Nee, maar juist dat grote bureaucratische gebeuren willen wij dus juist doorbreken. En met, ook met studenten samen en dus ook met ondernemers samen die coöperatie vormen. En dus het hele systeem zoals het nu is ja, aan de kant gooien, zodat wij eraan komen. En het dus op een hele andere manier een, een gevarieerdere en een gezelligere manier opzetten. Ja, dat jij dat vindt, dat is begrijpelijk. Waarom zou die ondernemer dat ook vinden met zijn uh, ja, en nou, dan je deuner, je noemde het net, broodjes verkopen, gaat hij opeens een vrachtwagen vol van die dingen daar omzetten. Uh, ja, want er zijn bijvoorbeeld op de, op de VU in Amsterdam, waar ik zelf studeer, daar zitten 30.000 studenten. Dus dat is een uh, nou, redelijk grote afzetmarkt. En het is voor een ondernemer een extra kans om uh, binnen de universiteit, en niet daarbuiten waar studenten nu naartoe gaan, maar we halen de ondernemers binnen de universiteit en om daar hun producten aan te bieden. Oh, en ja. wat vindt die oude uh, keteraar daarvan? Vinden jullie ja, wel de fijne fijn meiden? Nee, die zijn wel een beetje bang. Maar nou. moet, gaat dat niet per aanbesteding ofzo? Ja. Dus jullie moeten meegaan doen aan een aanbesteding? om ja, daar uh, te kunnen cateren ja. met deze lokale ondernemers uh, en waarbij, waarbij je waarschijnlijk niet onder de prijs kunt die zij bieden nee waarschijnlijk niet onder de prijs maar ons idee is dus heel anders dan de ideeën die er nu zijn dus uh, we horen nu ook al van universiteiten dat ze geïnteresseerd zijn in het idee hoe kwam je daar eigenlijk op? Uh, Charlotte en ik hebben allebei in het buitenland gestudeerd... het eerste semester van het vorige collegejaar... en hebben daar gezien hoe de, hoe de catering was geregeld. Ik in, uh, in Leuven, in België en Charlotte in Singapore. En met name in Singapore heb je dus zo'n soort food court ook als het idee van Yes weekend team. En toen kwamen we allebei weer terug in Amsterdam... en toen zeiden we, ja, uh, uh, hoe vond jij de catering in het buitenland? Het is toch wel heel anders daar dan, dan het in Nederland is geregeld. Het idee is er gewoon een beetje gepikt eigenlijk, of niet? Uh, ja, een beetje wel. Ja, alleen in Nederland bestaat het niet. Dus wij willen het uh, ja, in Nederland gaan opzetten. Gepikt en toch handig opgeschreven. En dan krijg je een meneer van de Rabobank die geef je nog een prijs ook. Ja, ja. Uh, beter, beter goed gejat dan slecht Zo toch? is het. Vertelt u maar eens. Het idee komt dus ergens anders vandaan. Waarom was het toch zo briljant? Nou, ik vind, het, uh, ik vind het een uitstekend idee. Want het is denk ik toch wel een, uh, uh, een kans in deze markt waarbij uh, cateraars toch al ja, de macht hebben in uh, bijvoorbeeld universiteiten. En ja, we moeten goed beseffen dat uh, er moet gewoon goed uh, geluisterd moet worden naar de student. Uh, in dit geval. Dus je, je brengt vraag en aanbod uh, gewoon goed bij elkaar. En uh, ja, goed, ik ben zelf ook wel eens op de universiteit geweest. En nou, ik denk dat je best kritisch mag zijn op wat je daar krijgt. En maar, ik... maar waarom was dit zo'n briljant idee? Want ze hebben waarschijnlijk een businessplan bij u neergelegd. Ja. Uh, en dat is dus eerste geworden, gedeelde eerste plaats... Wat was er zo briljant? Aan. Nou, vanuit, hebben ze het goed doorvertaald naar Nederland? Leg eens uit. Nou, vanuit de jury, vanuit de jury gezien, hè, want ik ben een van de juryleden, ja. uh, hebben, wij, hebben wij gezegd. Nou, dit is een, een uitstekend idee, want uh, dit hebben we nog niet eerder gezien in het land. Ik wist ook niet dat dit in het buitenland uh, uh, zo speelde. Of wij wisten dat niet. Uh, maar het is, het, het is gewoon nieuw. Ja, en daarnaast, en dat is denk ik ook uh, het meest belangrijke, uh, het model klopt ook. Hè? Dus als je kijkt naar het hele ondernemersplan, de presentatie van de ondernemers. Uh, dat wat wat klopt. klopt er dan? Want waar moet een, een businessplan, een ondernemersplan aan voldoen om te kloppen? Nou, het moet, uh, het moet in ieder geval voldoen aan een aantal criteria. Het moet, uh, er moet een marketingplan in zitten, er moet een financieel plan in zitten. Maar wat, ik, wat wij heel erg, heel erg interessant vonden aan dit plan waren de ondernemers zelf. Het eigenlijk het persoonlijk plan, dat wordt wel eens vergeten. Het persoonlijk plan is denk ik het meest belangrijke. Wie, wie staan achter dit plan, wie zijn die ondernemers? En wat is het dan, hun enthousiasme? Of hun, wat, wat geeft de doorslag? Nou, zij hebben met name even heel goed naar zichzelf gekeken in de spiegel. Ze hebben gebruik gemaakt van een zogenaamde ondernemersscan. Nou, die ja. bieden wij als Rabobank ook aan... Via, via een bepaalde website. Uh, en die heet www.ikgaastarten.nl. Nou, dat is een website die wij ondersteunen. En dan kan je denk ik heel goed uh, voor jezelf bepalen... waar zitten nou mijn, uh, mijn krachten, waar zitten mijn zwakheden in. Maar dan ga ik nu even naar Maaike. Jij hebt dus goed in de spiegel gekeken via die scan. En ja. wat kwam je tegen? Uh, ja, Charlotte en ik hebben allebei zo'n scan gedaan. En het gaat ook over uh, persoonlijkheidskenmerken. Van wat maakt jou, uh, wie ben jij als persoon en wat maakt jou... Eventueel een goede ondernemer. En uh, nou ja, die scannen die, die zitten dus ook in ons businessplan. Maar geef even aan, wat maakt jou dan een goede ondernemer? Uh, spontaniteit konden wij ons uh, bij Charlotte en bij bijna Dat uit. vond je wel, uh, daar heb je een vinkje achter gezet. Ja, dat, ja, dat vond ik en wel. En dan ja. als kom je soms vroeger uit je bed, ook vinkje. En ja. uh, heb ik wel belangstelling om een beetje een centje bij te verdienen, vinkje. Ja, maar daar gaat het natuurlijk toch niet om. Wat was het dat jij dacht, dat gaat over mij? dat is een goede vraag. Um, ik, denk, ja, ik denk met name ons, ons enthousiasme en onze wil om, uh, om daadwerkelijk dit te gaan uitvoeren. En niet alleen een, een mooi plan te bedenken, maar daadwerkelijk ervoor te gaan... en die summer school te volgen en de rouwbank te contacten. Ja, meneer Traa van, ja. van diezelfde uh, bank. Op wat voor manier gaat u dit ondersteunen? Wij ondersteunen dit uh, met behulp van coaching... Dus het houdt niet op bij coaching die we tijdens de, uh, de Summer School hebben gedaan. Hè? Want we hebben gecoacht gedurende een week. Ja, kunt u al even uitleggen wat u toen geschaafd hebt, misschien aan dat ondernemersplan? Nou, wat wij. Wat wij ja, even specifiek voor dit ondernemersplan ja. uh, weet ik dat niet. Want we hebben, uh, ik ben zelf niet de persoonlijke coach geweest van, uh, okay. uh, van Yes Weekend. Maar is er aan geschaafd tijdens die summerschool, School, Mike? Ja, we hebben heel veel hulp gehad van, uh, van mensen die bij de Raadbank werken, die ons hebben geadviseerd. En geef en... eens één een voorbeeld waardoor het beter geworden is. Um, nou, ze hebben ons erg geholpen met bijvoorbeeld het uh, vormgeven van de coöperatie. Want zelf, uh, ik studeer religie en levensbeschouwing en oh. Charlotte die studeert natuurkunde. Ik, dus ik dat ging dus er maar even niet. vanuit dat je bedrijfseconomie of zo nou, ging. Nou, maar religie nee. en uh, dat was het, levensbeschouwing, dat is een hele commerciële tak, hoor. Nou ja. Soms. <laughs> maar ik denk dat de Raadbank iets commerciëler daarin is. Dus die hebben ons geholpen met uh, ja, onder andere het vormgeven van Yes Weekend als coöperatie. Oké, okay, en dat is een enorme coöperatie, enorm want coöperatie kennen jullie natuurlijk. Uiteraard. Ja, we bestaan langer dan 100 jaar. <laughs> dus, uh... Maar vertel even waaruit jullie coaching en uh, verder waar die prijs precies uit bestaat. Nou, we, we hebben zeven coaches opgesteld gedurende die week, en uh, die coaches hebben verschillende rollen gespeeld. Dus we hebben lesgegeven gegeven in financieren. Dat is denk ik een heel belangrijk hoofdstuk. Uh, sowieso is dat belangrijk voor een startende ondernemer om die hele die financiële paragraaf gewoon goed op orde te hebben, want daar zijn we ook wel achter gekomen dat en met name studenten daar wat later mee beginnen. Want u krijgt van die rampzalige uh, bedrijfsplannen binnen... die gewoon zo slecht onderbouwd zijn... dat u daar huilend uh, achter het bureau zit. Nou, huilend, daar nemen we snel afscheid van. Maar ik blijf wel aangeven dat die coaching al heel erg relevant is. Nou ja, dus... het is een heel voornaam probleem toch? Ja. In van ondernemers om bij u terecht te komen. Uh, nou, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Nou ja, omdat die plannen zo slecht geschreven zijn. Ja. Dat zeggen ze tenminste altijd. Ja, maar een plan op zich zegt niet zoveel. Ik vind het heel belangrijk dat de ondernemer zichzelf presenteert. Dat vind ik gewoon he echt heel relevant. En uh, het verhaal erachter. Dus het, het, het verhaal kan heel goed zijn en het plan minder goed. Maar daarom is het juist wel van belang... dat wij uh, in dit geval de, de studenten goed gaan coachen. Van hoe maak je een financiële paragraaf? Hoe, onder, hoe ondersteunen wij de studenten? Ja, met sowieso. Die hè? Ik begreep dat 62% van de studenten wel interesse heeft... om in ondernemer te worden. Uiteindelijk worden er maar een paar ondernemer. Omdat ze eigenlijk niet precies weten hoe. Zou dat onderwijs niet veel meer op dat onder ondernemerschap gericht moeten zijn. Ja, maar dat vind ik dus een heel goed punt. En daarom is EES ook opgericht. Het Amsterdamse Center for Entrepreneurship. Dat ja. ondersteunen wij ook. Juist om ondernemerschap bij studenten uh, te ontwikkelen. Ja. En ja, wij zijn daar een trotse partner van. Want uh, ja, ik, ik raak daar zo enthousiast van. Als ik ja. uh, al die studenten zie met hun plannen. En ja, ik, ik merk ook, wij merken ook vrij snel vanuit de jury wie het wel of niet in het begin gaat redden. Kijk, want uh, laten we eerlijk zijn, Yes We Can 10 moet het nog wel waarmaken. Ja, Precies, we, want ze hebben wel een leuke prijs, maar nou moet het uh, nog werkelijk geïmplementeerd worden. Gaat u daar wat aan doen eigenlijk? Ja, ik, uh, ik, ik heb, ik heb zo, zojuist nog beloofd dat ik me er persoonlijk <lacht> mee ga bemoeien. Oh ja, en wat is dat dan? Een keer die uh, rector magnificus uh, bellen? Nee, nee, kijk, we hebben, wij hebben, wij hebben uh, ervaren accountmanagers rondlopen. En ik ga denk ik hier een hele ac ervaren accountmanager opzetten. Omdat wij in dit idee geloven. En uh, ja, vaak uh, ja, de minder ervaren accountmanagers zetten we op startende ondernemers. In deze situatie zeg ik van nou, daar wil ik best wel in investeren. Ja, Maaike, je gaat proefdraaien in Amsterdam? Ja, de Universiteit. Op de Universiteit in Amsterdam. Ja. Hoe, hoe heb je dat uh, bedacht om te gaan doen? Nou, we hebben hen eigenlijk gebeld met ons plan. Uh, luister, wij hebben een plan, mogen we dat aan jullie voorstellen? En uh, zouden we dat een dag mogen organiseren? En toen zei de Universiteit van Amsterdam... Uh, ja, dat mag ook een week. En wat zegt de huidige keteraar daarvan? Ja, daar zijn we nog mee in overleg. Want we willen, <laughs> uh, ja, ze <laughs> <Die> willen willen <ontwoorden, laughs> <die helemaal laughs> opvoeren. Hoe gaat dat overleg? Heel bureaucratisch. Hmm, nee, maar dat is dan niet de categorie... God, meid, kom binnen, wat fijn dat je er bent. Nee, maar de UvA die, die, die zegt dat wel. En de huidige keteraar... Uh, die heeft maar te luisteren. Enigszins, ja. Hmm. Ja, dus... maar zij hebben natuurlijk wel het contract met, met de UvA. Oké. Okay. Maar daarom zijn we met hen nu in overleg om dus die week te organiseren. Waarschijnlijk oktober, november. En die ketra hoeft niet het water te leveren dat jullie nodig hebben... want dan heb je kans dat je alvast water krijgt. Uh, ja, <laughs> okay. misschien. Nee, maar we zijn in goed overleg met hen hoor. Oké, okay, goed opletten. Hartelijk dank. We spraken over de Summer School ondernemerschap. En dat deden we met Maaike de Reuver van Yes Weekend Teen. En nu hoorde ook Erik Tra van de Rabobank. Hartelijk dank allebei. Graag gedaan. Graag gedaan. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Trost in Bedrijf? Abonneer u dan op de TROS Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trostinbedrijf.nl Supermarktconcern Ahold maakte deze week bekend na België ook in Duitsland winkels te willen gaan openen. In de tweede helft van volgend jaar moeten de eerste Ahold to go winkels in Duitse steden als Keulen en Düsseldorf een feit zijn. Het is niet alleen AHOL dat de blik naar Duitsland wendt. Ook kleinere Nederlandse bedrijven en ondernemers doen steeds vaker zaken met onze Oosterburen. Dat stelt de Duits-Nederlandse Handelskamer. En bij ons te gast is Niels Koekoek van die Handelskamer. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, wat, wat. Ja, eigenlijk zou je zeggen, waarom doet AHOL dat nu pas? Naar Duitsland gaan. Wat vindt u daarvan? Uh, ja, geen idee. Uh, ik denk dat ze nu uh, hun kans zien om daar uh, de markt op te markt, gaan. In de Nederlandse markt zijn ze verzadigd. In uh... de Nederlandse markt hebben ze natuurlijk een heel groot aandeel. En uh, ja, ze zullen nu gedacht hebben, laten we het eens in Duitsland gaan proberen. Maar ja, ze hebben het al heel lang uh, over nagedacht om België te doen. Er is er met één zaakje begonnen. Dat loopt nu al een tijdje. En dan hebben ze nog in een Nederlandse gemeenschap ook... Kortom, er is dus kennelijk iets met de cultuur of zo. Uh, ja, ik denk dat het uh, heel moeilijk is om uh, in een uh, vreemd land uh, te beginnen. Kijk, in, in Nederland heeft Albert Heijn uh, een hele goede naam, maar in Duitsland hebben ze die niet. In België denk ik ook nog niet. En uh, ja, je moet echt daar wel goed in investeren om uh, je product daar op de markt te zetten. Maar is, is uh, Aholt in Duitsland, hebben ze daar een onderscheidend vermogen van andere supermarkten? Of? Nou, dat is uh, natuurlijk de interessante vraag. Want hoe gaan ze zich daar profileren? Ja. Ze moeten wel iets bieden wat er nog niet is. En kunnen ze je... dat? Uh, nou ja, dat ligt eraan waar ze het op in gaan zetten. Uh, wat, ik wat, wat is het heb, dan nog niet? Wat ik begrepen heb gaan ze inderdaad met de to-go-formule daar beginnen. Mm. En uh, dat zou een interessante formule kunnen dat, zijn. Dat is wat? Uh, de snelle dingen voor mensen die uh, gehaast even snel boodschappen willen doen. Kant-en-klaar producten. Um, dat is iets waar Nederland in voorop loopt. Dat en is, en, en de, de supermarkten in Duitsland zijn wat traditioneler. Dus ja. dit, dit zou inderdaad een gat in de markt zijn? Dus de gemiddelde Duitser staat nog langer in de keuken dan de gemiddelde Nederlander. Uh, die kookt uitgebreid. En uh, de Duitse supermarkten die hebben nog een veel minder groot aanbod op het gebied van uh, convenience producten, uh, kant-en-klare versproducten. Dat zou bijvoorbeeld. Dus een, daar ligt hun een kans kunnen opening. zijn, ja. Ja. Volgens mij is het al een heel goed plan als je de spullen die aangeleverd worden... door de groothandel eens een keer uit de kartonnen doos hangt. Uh, dan, uh, dan heb je Aldi en Lidl al verslagen. Volgens ja. mij een geniaal concept. Ik denk dat ze inderdaad uh, niet moeten proberen... om Aldi en Lidl te gaan concurreren. Want dat, is, uh, dat van zijn de grote toch in weg. Dat, is, dat zijn hele grote spelers in Duitsland inderdaad. Je ziet dat daar uh, een heel groot deel van de markt beheerst wordt... door de discount supermarkten. Aan de andere kant heb je ook een aantal ketens... die juist inzetten op de kwaliteitssupermarkten. Uh, en ik denk dat Albert Heijn zich meer daarop moet richten. Is, is het een ongelooflijke vechtersmarkt? Uh, ik denk dat de Duitse supermarktbranche inderdaad uh, harder. En op prijs. Harder op prijs inderdaad uh, concurreert dan in Nederland. Dat is Hoewel grappig. in Nederland natuurlijk ook de prijsslag uh, ja. de afgelopen jaren heel hard is geweest. Dus ja, ik denk dat het misschien niet zo heel veel verschilt van elkaar. Maar ik denk dat uh, de opbouw van de markt anders is. Want er wordt juist gezegd dat Nederland wat dit soort dingen betreft. juist helemaal aan het onderkant van het marktsegment zit. Op het prijsniveau? Ja. ja. Nou, ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat het prijsniveau in Duitsland nog lager ligt. Echt op het discountprijsniveau. Dus kortom, ze gaan het wat chiquer doen. Ik denk dat ze daarop in moeten zetten. Ja. Luxe. Kunt u mij eens uitleggen dat uh, de afgelopen crisisjaren de, de export is teruggelopen. Maar uh, de handel met Duitsland is juist toegenomen? Ja, hoe, dat klopt. Hoe, leg eens uit hoe dat gaat. Uh, nou ja, Duitsland heeft uh, in de afgelopen, nou laat ik zeggen 10, 15 jaar, een aantal structurele veranderingen doorgevoerd. Uh, onder andere in de sociale zekerheid, in het hele opbouw van hun, uh, van hun economie. En die veranderingen die zijn nu aan het uitwerken en die zorgen ervoor dat de Duitse economie er op dit moment heel sterk voor staat. Eigenlijk de crisis die in 2008, 2009 kwam heeft daar een klein dipje in gebracht. Maar je ziet dat de structuur van de Duitse economie gewoon op dit moment kerngezond is. Zij zijn er weer sneller bovenop, Ze zijn er sneller gekomen. bovenop gekomen. Ja. ja. En dat uh, trekt natuurlijk ook uh, ja. buitenlandse bedrijven aan. Precies. En wat, wat zijn nog meer uh, redenen om liever met hen handel te doen dan met andere landen? Nou ja, voor Nederlanders is ja, het dichtbij, natuurlijk uiteraard. dichtbij, ja. precies. Um, het cultuurverschil is er overduidelijk, maar is niet zo groot dan wanneer je pak hem weg naar Spanje of Italië gaat. Geven ze een paar van die cultuurverschillen aan. Grundlich uh, zeggen ze altijd. Grundlich, ja. Formeel. Formeel. Uh, hoewel dat ook best wel verandert. Um, maar Duitsers hechten toch nog meer waarde aan, aan traditie, aan um, een bepaalde goede naam van een product of van een bedrijf. Ze um, zijn minder snel bereid om een verandering door te voeren. Ze gaan toch meer uit van iets wat, uh, wat zich beweerd heeft, wat, wat, wat, wat goed is, wat ja. zich bewezen heeft. Dat, uh, dat houden we tot het tegendeel bewezen is. Ja. welke Nederlandse bedrijven doen goede zaken eigenlijk in Duitsland? Um, ja, ze zijn heel verschillend. Um, wat je vooral eigenlijk ziet, is bedrijven die iets bieden wat Duitse bedrijven niet te bieden hebben. Zoals? Um, je ziet nu bijvoorbeeld dat een bedrijf als uh, Randstad, wat uh, personeelsdienstverlening uh, doet, in Duitsland gigantisch goed uh, bezig is. Omdat om dat soort bedrijven in Duitsland er nog bijna niet zijn. Hebben ze daar geen. Het principe van uh, uitzendwerk is in Duitsland nog relatief onbekend. Aha. Uh -huh. En dat is iets wat nu behoorlijk in opkomst is. Allemaal nog vaste dienstverbanden en vaste zo. Dus dat hele flexibele werken, dat, dat, dat, dat moet daar moet nog daar geïntroduceerd nog, precies, ja. worden. Dus ze zijn nieuw, wat dat betreft. Ja. Zijn er nog meer van die sectoren die op dit moment interessant zijn? Uh, nou ja, dingen die, waar Nederlanders innovatief in zijn. Ja. Waar ze een, ja, een, een uh, extra kunnen bieden. Bijvoorbeeld ook op het gebied van duurzame energie. Zie je nu dat er ook kansen liggen in Duitsland. Vooral doordat nu Duitsland gaat stoppen met, uh, met de kernenergie. Er stoppen uh, heel veel in windmolens en dat soort ja, dingen. Ja, we gaan nu gigantisch investeren in windenergie, zonne-energie, uh, maar ook bijvoorbeeld maar dat uh, aardwarmte. Dus, dat doen ze dus zelf al? Hebben ze daar dan Nederlanders voor nodig? Ook? Nou ja, er zijn genoeg Nederlandse bedrijven die daarin uh, bepaalde expertise hebben en die een toegevoegde waarde kunnen bieden. En, en ik denk dat de Duitse regering ook nog aardig uh, stimuleert. Ja, dat allemaal. wordt uh, behoorlijk gesubsidieerd, dus daar liggen zeker ook kansen. Nog andere sectoren die het uh, goed zouden doen? Uh, nou, ook op dienstverleninggebied uh, zijn er verschillende branches te bedenken. Uh, je ziet bijvoorbeeld op het gebied van uh, uh, telemarketing, dienstverlening zijn er Nederlandse bedrijven die naar Duitsland gaan en daar goede zaken doen. Uh, of op het gebied van videoconferenties, uh, maar ook op uh, gezondheidszorggebied. Uh, ja. Nieuwe uh, ontwikkelingen bijvoorbeeld waar we nu in Nederland ook naartoe gaan, uh, zorg op afstand. Er zijn ook Nederlandse bedrijven die daar heel actief zijn, die daar uh, voorop lopen. En dat gaat in Duitsland ook een thema worden. Want de vergrijzing slaat er ook hard toe. Die slaat er absoluut ook hard toe. Ik begreep ook dat bouwbedrijven, Nederlandse bouwbedrijven daar redelijk aan de bak komen. Waarom is dat? Uh, er wordt op het moment in Duitsland heel veel geïnvesteerd door het bedrijfsleven. Juist omdat het nu zo goed gaat. Dus er wordt geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsruimtes... Uh, maar er wordt ook heel veel geïnvesteerd in de publieke sector... in uh, het saneren en het energiezuinig maken van huizen, van bestaande gebouwen. Bedrijven die daarin uh, actief zijn, kunnen ook in Duitsland een graantje daarvan meepikken. Kunt u mij eens uitleggen, als je daar nou zaken wilt gaan doen... hoe werkt dat dan? Moet je daar een Duitse partner vinden? Moet je, moet je fuseren? Moet je overnemen? Wat is de manier om in Duitsland voet aan de grond te krijgen? Uh, ik denk dat dat van geval tot geval verschillend is. Maar... Belangrijk is om uh, het grondig aan te pakken. Je moet niet denken dat je in een, een, een jaar of zo in Duitsland succesvol kan worden. Je moet echt een lange adem hebben. Dat heeft ook te maken met het feit dat de Duitsers gewoon eerst willen zien... wat voor vlees ze in de Kuip hebben. Of het werkelijk uh, bevalt, of het werkelijk uh, voor hun een toegevoegde waarde biedt. Dus je moet echt goed uh, voorbereid te werk gaan... Je kunt dan ervoor kiezen om een Duitse partner te zoeken. helpt dat? Zal het Duitse publiek eerder jouw product nemen... omdat je dat in samenwerking doet met een Duits bedrijf... Dat een en dat je Duitse zijn. werknemers hebt? Ja, dat kan absoluut een heel groot voordeel zijn... als jij gewoon kan zeggen... Uh, het is eigenlijk voor de waarneming van de Duitser een Duits product. Precies. Het kan een heel groot voordeel zijn, absoluut. Ja. Heb je dan ook niet het risico dat het ook weer op de Duitse balans komt te staan? <laughs> In nou, plaats van of, dat je daar belasting betaalt. Dat ligt er natuurlijk aan hoe het bedrijf is uh, georganiseerd. Ja. Dat uh, zou ik zo niet in detail uh, durven treden. Maar, uh, maar Nederlanders worden dus niet als ongewenste concurrenten beschouwd? In principe niet. Nee, Als de Nederlander iets te bieden heeft wat goed is voor een goede prijs... en wat uh, beter is dan de concurrentie... dan uh, staan de Duitsers daar zeker open voor. Dus kortom, dus zullen er zullen nog een hoop Nederlanders uiteindelijk naar Duitsland gaan? Ik denk uh, absoluut ja. En in welke sectoren? Nog steeds diezelfde: dienstverlening. Dienstverlening, maar ook heel veel andere sectoren. Bijvoorbeeld ook uh, een duurzame energiebouw, uh, gezondheidszorg. Maar het kan er op allerlei gebieden zijn. Het ligt er maar net aan of jij een toegevoegde waarde te bieden hebt, iets wat er nog niet is. En dan uh, maak je goede kansen. Dus een goede buur is nog steeds beter dan een verre vriend. Absoluut. Dat is duidelijk. Absoluut. We spraken met Niels Koekoek, expert, exportadviseur bij de Duitse... Duit, nee, dat bent u niet. Maar u bent in ieder geval bij de, de nederlandse Duitse nederlandse, nederlandse Handelskamer. Handelskamer. <laughs> Dank u wel. Graag dat de creatieve industrie belangrijk is voor onze economie en samenleving, daar is weinig discussie over. Minister Verhagen heeft de creatieve sector, en hebben we het dus over kunst, media, reclame en nog zo wat van die dingen, zelfs tot een van onze economische topgebieden benoemd. Maar hoe je dat belang dan meet, en met name hoe je de vliegwielfunctie die de creatieve industrie vaak wordt toegedicht, kan concretiseren, dat is behoorlijk wat ingewikkelder. En toch is er nu een poging toegedaan in een rapport... een creatieve industrie als vliegwiel... dat gisteren in Amsterdam werd gepresenteerd. Bij ons de gast is projectleider van het onderzoek. Dat is Paul Rutte, goedemiddag. Goedemiddag. Nou zegt hij, maar vliegwiel, creatieve industrie, wat moet er gebeuren? Uh, ik denk dat het belangrijk is dat, dat we ons goed realiseren... Dat, uh, wat de kern is van wat die creatieve industrie te bieden heeft... Uh, ze hebben, uh, er zijn bedrijven die natuurlijk mediabedrijven of vormgevers en, en podiumkunstenaars die producten maken en diensten leveren en dat aan een publiek uh, laten zien en laten horen. Maar dat heel veel creativiteit eigenlijk ook door de hele economie uh, struint. Uh, dus die vliegwielfunctie van de creatieve industrie is met name... Dat spin off je... gewoon dat je dingen nou, bedenkt waar je creatief in bent... en die op een of andere manier weet te vermarkten. Ja, maar ook dat, uh, dat de mensen die uit de creatieve industrie afkomstig zijn... dat die eigenlijk door de hele economie marcheren. Of dat is misschien niet het hele mm. goede woord, maar... U dat u voorbeeld? Over, ja, ja, bijvoorbeeld... Als we zeggen van hoe belangrijk is de creatieve industrie. dan gaan we meten hoeveel banen bedrijven uh, realiseren. wat ze aan omzet maken enzovoort. Maar als je bijvoorbeeld naar vormgevers kijkt. twee derde van de vormgevers. die werken in de bedrijven. Dus wat wij. Uh, betogen is dat je, als je naar de creatieve industrie kijkt, dan moet je niet alleen maar meten hoeveel mensen er werken bij al die bedrijven en dat optellen. Want daar zitten ook de dienstverleners bij, de ijsjesverkopers bij maar, de Eftelingen excuus, u enzovoort. zo. Hoe zegt bijvoorbeeld iemand die bijvoorbeeld dat uh, uh, koffieapparaat heeft uitgedacht? Wat. Uh... Zo'n zo CCO of zo'n ja. zo apparaat, dat, is, dat komt uit de creatieve industrie en dat wordt in het bedrijfsleven geïmplementeerd en dan heb je daar toegevoegde waarden. Ja, precies. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen die creatieve industrie die is eigenlijk in de hele economie steeds belangrijker. We praten ook steeds vaak over creatieve economie, mm -hmm. dus hoe producten eruit zien, hoe ze voelen, wat de beleving is, maar ook bijvoorbeeld als het gaat om uh, communicatieberoepen. Uh, voor ieder bedrijf uh, dat, uh, dat online aanwezig is, bijvoorbeeld, hey, dat is eigenlijk bijna een uitgever. Dus maar wat, al die disciplines we heb je dan goed? nodig. Wat? Het, wat, wat, wat we goed kunnen. Uh, ik heb niet zo, we hebben niet zo precies gekeken van wat, waar we goed in zijn. Uh, uh, maar we hebben vooral gekeken naar. Uh, als je nu de. de, de, de, de Baden, uh, natrekt die al die mensen die uit de creatieve industrie komen soms bewandelen, dan gaan ze soms gewoon in andere bedrijven werken. Neem hun kennis mee. En zorg daarvoor innovatie. Dus dat vlieg, vliegwiel is eigenlijk veel meer We dat die, die, die expertise uit de creatieve industrie in de rest van de economie, de concurrentiepositie, het innovatievermogen verhoogt. Ja, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen mm -hmm. bij zoiets als een designer. Mm -hmm. Maar als je het dan hebt over bijvoorbeeld de podiumkunsten die mm -hmm. nog nou, zwaar gesubsidieerd waren, mm -hmm. misschien mm -hmm. straks minder. Wat voegen die dan Toe aan onze economie? Nou ja, goed. Je, je, uh, ik, uh, Circus Theater in Scheveningen is ook podiumkunst. Daar komt er volgens okay. mij geen subsidie bij. Dus nee, maar de, de uh, je, ik, je kan het, je moet, we hebben het niet specifiek voor iedere sector op die manier bekeken, maar wat je wel ziet is dat er ook vanuit de kunsten mensen op den duur soms overstappen naar de commerciële uh, takken van, uh, van de economie. Podiumkunsten, noemt u net, zijn ook op een indirecte manier belangrijk. Want als je kijkt, van wat maakt steden aantrekkelijk? Dat is een cultureel klimaat. Dus je trekt meer toeristen eh, nou, bijvoorbeeld? Nou, je trekt meer toeristen. Maar ook, het is echt herhaaldelijk aangetoond... dat mensen, creatieve kenniswerkers, zoals we ze noemen... Uh, die, die, die gaan vaak wonen waar het leuk is, waar het goed is... waar, waar een goed cultureel klimaat is. En, Vooral en, buitenlanders geven ja, dat aan. Ja, Buitenlanders, he? maar ook, ook uh, mensen die innovatief en in grensverleggend denken... en waar bedrijven behoefte aan hebben... die gaan in in steden wonen waar een, een rijk cultureel klimaat is. En daar zijn die podiumkunsten weer heel erg belangrijk En dat voor. zou bijvoorbeeld ook belangrijk kunnen zijn... dat een buitenlands bedrijf hier zijn hoofdkantoor vestigt. Nou, of een Europees kantoor of zo. Ik heb ooit dus gesproken met een van de oprichters van Ideo. Dat is een heel bekend designbureau uit Amerika. En die zei, ja, Amsterdam is echt een hele creatieve hotspot. Uh, ja. Het is internationaal, mensen spreken hun talen, er is veel cultuur. Zijn er nog meer creatieve hotspots, hotspots in Nederland, behalve Amsterdam? Nou ja, eh, Amsterdam is, er springt er in die zin wel uit... als je de hele creatieve industrie bekijkt. Scoort het bijna op alles hoger dan de andere steden. Op architectuur na, dat is wat sterker is in Rotterdam. Uh, maar je hebt natuurlijk wel deelgebieden. Uh, kijk, je hebt sommige uh, Eindhoven en Industrial Design... met de ja. Academy, is natuurlijk een, een mooie combi. Uh, architectuur in Rotterdam. Maar Amsterdam is meer het generieke centrum. Uh, ja, nog goed, uh, waar we nu zitten, Hilversum, is natuurlijk Mediastad. Media. Uh, hier heb je veel omroep. Dat, dat gaat ook langzaam richting cross-media, wordt digitaal enzovoort. Hoe voeren die media eigenlijk toe aan de, de industrie? Nou ja, je, je, je ziet dat uh, de competentie, de, hele, de audiovisuele sector, uh, dat die ook natuurlijk, omdat alles online gaat, je ziet steeds meer filmpjes overal. Dus de, de, uh, de, de omroepindustrie, die, die waait ook uit over de hele economie. Uh, ik bedoel, je hebt in principe... als je een bedrijf hebt en je presenteert je goed online... dan heb je ook video nodig. Dus die disciplines die, uh, die verbreden... En die werken geldt, niet oké, alleen op maar... Precies, en, die, die nou, werken niet alleen maar meer voor traditioneel televisie... Precies. maar steeds meer AV-bedrijven werken voor bijna iedereen. En dat bedoelt u met uitwaaieren en vliegwielfunctie? Ja, nou ja, goed dan. En op het moment dat je daar goed in bent en bedrijven goed helpt zichzelf te positioneren. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, uh, ja, als we alleen maar meten hoeveel banen werken, uh, zijn er in de media, en in, in de kunsten en in de, in de vormgevende reclame, dan zeg je. Maar hoeveel banen zijn je. er eigenlijk in de creatieve industrie? Nou, ik heb het net nog een keer opgezocht, als je gewoon die bedrijven telt, dan, dan zitten we op een kleine 300.000 banen in Nederland. En uh, wat ook opmerkelijk is, is dat die creatieve industrie eigenlijk door de afgelopen tien jaar heen eigenlijk steeds harder groeit dan de rest van de economie. Dus in die zin is het wel echt wel een goede sector. Je zou juist verwachten dat het buitengewoon conjunctuurgevoelig is eigenlijk. Dat is ook wel zo. Maar de, dan heb je het met name over de, de, de sectoren die bijvoorbeeld op advertentie uh, uh, draaien. En dat zie je ook. Want als je de, naar de, de persuitgeverijen de kijkt, daar verdwijnen banen. Als je kijkt naar drukkerijen, dat wordt minder onder invloed van, uh, van digitaal. Ja. Uh, en er is ook wel. Uh, sprake van dat, dat, dat creatieve producten of belevingen... of dat soort dingen, dat het, uh, het conjectuurgevoelige producten zijn. Dus als het slechter gaat, dat mensen daar het eerst op zou bezuinigen. Maar en dat, dat zie je ook uit niet. Uit die dat... video-industrie, ja. hoor je dat uh, concreet? Ja. Dat het een van de eerste dingen is waar bedrijven op bezuinigen. Van ja, nou ja, dan doen we het wel op een andere manier. Ja, nee, dat, dat is ook maar tegelijkertijd zie je natuurlijk wel... dat ze op zoek gaan naar nieuwe markten. Zoals, zoals ik net zei, heel veel, op veel moment dat... Uh, uh, ja, dat maar goed, ja, dat, dat, ik kan dat niet heel precies aanduiden... Van, uh, van welke sector nou precies onder de conjunctuur wel of niet leidt. Wat, wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste bevindingen in uw onderzoek? Wat, wat komt in dat rapport? Want het is, is dat in opdracht van het ministerie? Het is, het is gedaan in opdracht van de Creative Cities Amsterdam Area. Dat is een, van een instelling, een, maar die een... hebben er belang bij dat zo'n creatieve industrie er positief uitkomt. Ja, dat is wel zo, maar goed, daar, uh, daar uh, komt je, je geloofwaardigheid als onderzoeker natuurlijk ook in het spel. We hebben natuurlijk wel goed gekeken van hoe kun je dat nou meten. Yeah. Ja. Aan de ene kant kun je zeggen het is een sector, het, gaat voor, het is een goede eigenlijk permanent sneller dan de rest. Uh, daarnaast zeggen we, hij is uh, met een procent of drie in de economie, als je naar de banen kijkt, is het geen gigasector, maar hij is wel aanzienlijk. Uh, maar Alleen de uitstraling is groter, zegt u. Ja, en... en uh, ik denk dat de rest van de economie die sector nodig heeft. Maar niet alleen de bedrijven, maar ook de mensen die er werken en die eruit voortkomen. Want onze stelling is dat je, wat je ziet is dat er steeds meer mensen in bedrijven... Die, die hebben disciplines en expertise die uit die creatieve industrie afkomstig zijn. Die weten hoe je dingen moet verwoorden, verbeelden... hoe je marketingcampagnes moet opzetten. Dus de economie, of hoe je ook wil noemen. Dat is een, een nieuw soort economie. Waar die creatieve industrie, als je, dat, als je de mensen hebt die daaruit voortkomen... en die in de rest van de economie gaan werken... dan heeft het voor innovatie heel veel betekenis. Ja. Dat is eigenlijk de centrale conclusie. Ja. En het gaat voor een deel om de bedrijven, maar het gaat ook om de creatieve mensen. Dus je moet niet alleen maar naar de bedrijven kijken. Want als je alleen bedrijven meet, we hebben dat ook uh, gezegd... Uh, bijvoorbeeld een, uh, de Efteling in Kaatsheuvel, is, is een, uh, een creatieve industriebedrijf. Maar als je alle banen meetelt als creatieve industrie, daar zitten... Alle respect voor ijsjesverkopers en attractiebeheerders, maar dat zijn niet de meest creatieve mensen, die bedoelen wij eigenlijk niet. Nee, dus nee. als je alleen maar banen telt van mensen die in die bedrijven werken, dan, dan heb je niet goed grip op wat de creativiteit nee. is. Als je daarentegen alle vormgevers meetelt, die bijvoorbeeld in maakindustrie en dat soort sectoren meetellen, dan heb je een, misschien wel een beter beeld van de creatieve sector. Mislukken er heel veel van dat soort projecten eigenlijk in de creatieve industrie? Want een van de andere lokroepen, natuurlijk, van de creatieve industrie is dat ze hartstikke creatief zijn, maar geen idee hebben hoe ze er geld aan moeten verdienen. Nou, uh, ja goed, het is bekend uit de media-industrie en ook vooral de entertainment-industrie dat, uh, dat het vaak 1 op 7, 1 op 8 is van de projecten die, uh, die slagen. Nu zie je dat in. Is dat hoog of laag? Nou, dat is, dat is, het is laag. Uh, ik denk als je naar een. Uh, ik noem maar wat een Unilever gaat kijken oh. dat die dan failliet zijn. als ze dat. Ja. Maar er zitten dan misschien ook wel veel meer investeringen in ieder nieuw product. Uh, maar, uh, het, uh, maar je ziet het, dat, uh, dat is wel het karakter van die industrie. Dus de, maar op het moment dat je op een gegeven moment geen hits meer hebt... of geen successen meer, dan, uh, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Oh. Maar de, uh, ja, goed, dat is eigen aan die industrie. Maar die heeft dan natuurlijk ook mee leren omgaan. Nou is er straks veel minder geld... Ja, in ieder geval voor de gesubsidieerde sectoren. Mm -hmm. Welke uh, bedrijven gaan het overleven, welke niet? De wat, wat voor... nee, subsidiediscussie en de, en de cultuur is een hele moeilijke. Want wij. Je hebt een deel van de creatieve industrie is gesubsidieerd. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, ja, uh, omroepen, waar wij, waar wij nee. nu in zitten, het is publiek omroep, is, draait ook voor een groot deel op, op openbaar geld. Uh, de kunsten, speelfilmindustrie. Dus als je. Uh, wij denken dat het, uh, dat het niet simpelweg is als je, je haalt het geld maar weg daar, want er, het wordt gesubsidieerd en uh, dan gebeurt er niks. Je kan wel het hele systeem aantasten. Want heel veel mensen, bijvoorbeeld uit de publieke omroep... die gaan ook naar de private omroep, naar de commerciële omroep. Er wordt veel innovatie ver, uh, gedaan in de publieke omroep. Wat dan vervolgens ook weer uitwaait naar de rest van de oh. economie... Uh, en ook, je ziet dus ook bewegingen van mensen die in de kunsten werken... die op een gegeven moment gewoon in het bedrijfsleven gaan werken. Dus daar worden toch wel dingen geleerd en opgebouwd... in kennis en infrastructuur... Die, die verbonden is met het commerciële deel van de economie. Dus op het moment dat je zegt, van, ah, we, halen, we halen het gewoon weg, besparen geld... dan zou het best kunnen zijn dat je het hele systeem schaadt. Ja. Dat is heel moeilijk aan te tonen. Maar het is wel een verdedigbare stelling, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Hartelijk dank. We kregen een inkijkje in het rapport... creatieve industrie als vliegwiel. En dat deden we met... Ja, het, staat nog, het staat online bij www.ccaa.nl. En volgens mij anders wel via onze site ook nog. Perfect. perfect. Uh, goed, hartelijk dank. En u hoorde projectleider Paul Rutte. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. twittercom bedrijf. En bij ons is weer aangeschoven Willem Overbos van de MKB Service Desk. Hallo Willem. Zoals we gewend zijn neem jij even het belangrijkste... en op ondernemersnieuws met ons door. Um, en het eerste, dat is um, een uh, onderzoek uh, van Global Entrepreneurship Monitor... van het uh, uh, Economisch Instituut Midden-Kleinbedrijf. Nederlanders zijn in Europa het meest ondernemend. Kijk. Dan kan je nou mij niet hebben we de, de, de energie weer even te pakken. Zo is het. Inderdaad. Is het echt waar? Nee, ja. maar even door Willem. Ik heb jou volgens mij zes keer horen zeggen. Uh, het afgelopen jaar dat juist de Nederlanders het minst ondernemend zijn. Nou dat het tegendeel is nu bewezen Peter. Dat is toch prachtig? Oh. En ik denk nou, als je kijkt naar de percentages. Uh, wat dat onderzoek zegt is dat in 2001 hebben ze een onderzoek gedaan. Toen was 4,9% van de arbeidsgeschikte beroepsbevolking uh, ondernemer. Dat is nu 7,2%. Nou, Als we even kijken naar hey, geloof 7,8 miljoen. Arbeids, uh, de, de, arbeids, de beroepsbevolking in Nederland. En inderdaad, als je naar de Kamer van gaat, zijn er zo'n 860.000 bedrijven ingeschreven. Uh, dus één in op de Hoeveel mensen onderneemt? Nou dan moet ik weer gaan rekenen. Hoeveel Eén mensen worden er? 1 op de, de 10. Eén op de tien. Uh, is dat veel, is dat weinig? Het wordt in ieder geval steeds meer. Want in datzelfde onderzoek uh, brengen ze ook naar voren, en dat vind ik echt opvallend uh, en positief, dat het sentiment uh, bij de ondernemers in de leeftijdscategorie van 18 tot 64 denkt dat ze de vrijste kennis en expertise in huis hebben om te gaan ondernemen. En dat was vroeger 37 procent. En dat is nu, uh, dus vroeger ja. is dan 2001, en dus in 2010 was dat 46 procent. Maar dat is, is, dat, is, dat, is dat Willem niet een beetje geboren uit het idee van... Um, nou, met een vaste baan ga je het niet meer redden... of je bent eruit gekikt bij een bedrijf in de crisistijd... en dan gaan we allemaal maar Nou, worden. Nee, Ik denk dat het sentiment echt is dat het, een, het, is een alter, het wordt gezien als een alternatief voor een baan... in. Uh, voor een baan in loondienst. En uh, dat is natuurlijk mooi. Tegelijkertijd, en dat, hebben we, en dat doe jij misschien Peter op... dat uh, we hebben vaker gezien dat het ondernemerschap... wel risico's met zich meebrengt. Oeh. En dat het zeker niet zo is dat je daarmee ook een bepaalde inkomensgarantie hebt. Vorige week bespraken we nog inderdaad dat 25 van de ondernemers... die start na drie jaar maar in staat is om uh, ja. in een volledig gezinsinkomen te voorzien. En dat dus... is dus niet strijdig met elkaar? Nou ja, waarschijnlijk wel. Nou, er maar... worden er steeds meer niet in ieder geval proberen. Ja. En uh, ik denk dat dat een heel positief signaal is wat Maxime Verhaag... Uh, minister van Economische Zaken nog wel aangeeft. Ja, pas op, het is een mooi signaal, maar we hebben nog wel uitdagingen. Um, het feit dat er zoveel ondernemers zijn... wil niet zeggen dat ze allemaal even ambitieus zijn en even hard groeien. Want waar de Nederlandse economie, de macro-economie natuurlijk behoefte aan heeft... is dat we met dat hele MKB, met al die uh, ondernemers en ZZP'ers... tezamen ook dat werk voor groei en economische vooruitgang en innovatie zorgen. Ja, ja. En daar is met name de overheid nu heel hard mee bezig... om te zorgen dat uh, de pareltjes de worden gestimuleerd. Staten moeten wat meer geholpen worden gewoon. Nou, dat weet je, je moet een goed klimaat zijn om te kunnen ja. innoveren. En, uh... en, en, en krijg je dan ook dat als er zoveel bedrijfjes starten... of ze het nou redden of niet redden, hoor. Maar de anderen die er naar kijken, zo in de omgeving... dat die daar weer kennis op doen van hoe het werkt of juist hoe het niet werkt... en wat je dus beter kan, dat het een soort ja, voorbeeldfunctie is. Hoe meer krijgt. mensen ermee bezig zijn, uh, hoe meer het ook aansteekt. Dat bleek ook uit dit onderzoek dat... Als je werd gevraagd naar de reden waarom je als ondernemer gaat starten, is vaak een andere ondernemer of een bedrijf in de omgeving. Dus het, het is wel aanstekelijk. En één, dat uh, schaap over de dam en de rest volgt. Maar het, uh, het is mooi om te zien, vind ik in ieder geval, dat steeds meer mensen het overwegen. Het is ook goed uh, in het onderwijs, dat was er nou ook in het programma. Het is in het onderwijs steeds belangrijker om ondernemerschap te stimuleren. Dus ik denk dat wij als ondernemers het mooi vinden dat er gewoon meer bijkomen. Ja. Bedrijven die gebruik maken, en dat doen er een hoop van 0800-nummers om voor hun klanten gratis dus bereikbaar te zijn, die betalen zelf, betalen de fors voor, blijkt uit een onderzoek van SEO, Economisch Onderzoek Uitgevoerde, in opdracht van de OPTA, de toezichthouder. Wat is er nou aan de hand daar? Wat er aan de hand is, dat als jij een 0800-nummer hebt... dat is een, uh, noemen ze een publiek toegankelijk ja. nummer, in tegenstelling tot 0900-nummer... of uh, gewoon een normaal telefoonnummer... Hier, publiek toegankelijk is gratis. Publiek toegankelijk wil zeggen voor iedereen toegankelijk... en die betaalt de kosten. Dus als jij als bedrijf uh, een 0800-nummer hebt... omdat je vindt dat het klantenservice is ja. dat jouw klanten maar dat ik, niet betalen... ik als beller betaal niks. Jij als beller betaalt niks. Uh, en wat nou blijkt, is dat uh, bedrijven die zo'n 0800-nummer hebben... die moeten dat afnemen bij een beperkt aantal partijen. Daar is niets van een kopersmarkt, want er zijn geen alternatieven. En het is zo dat door de enorme toename aan het aantal mobiele abonnementen in Nederland... en de afname van het aantal vaste abonnementen... Uh, heeft de opdracht geconstateerd dat de prijs die wordt gerekend voor uh, het mobiel bellen naar een 0800-nummer... wat dus het bedrijf of instelling betaalt, is gemiddeld 25 cent... En, wat is het normaal? Normaal, als je een. Ze hebben het vergeleken met een Sim-Only-abonnement. dan zit je onder de 10 cent voor de gesprekskosten. En waarom is het dan zo duur? Dus dat is zeg maar 2,5 keer zo ja. duur. En dat is gigantisch. Dus wat de opdracht constateert. is dat de gesprekskosten. die worden doorgerekend door de telecomaanbieders. een nou, veelvoud zijn van wat er in de markt normaal toegankelijk is. Gaan ze daar wat aan doen? Daar gaan ze wat aan doen. En dat is denk ik een heel goed signaal. Want het nou, is natuurlijk niet fijn dat je zoveel kosten moet betalen. Uh, minister Verhagen gaat er naar kijken. heeft aangekondigd met maatregelen te komen. The <laughs> cat en uh, wat die maatregelen zijn, dat is nog niet bekend. Maar het is in ieder geval een signaal waar wat mee wordt gedaan. <gacht> nou, die maatregelen kan ik nog wel verzinnen, jij ook. Ik verlagen die tarieven. Lijkt Le mij een goed nu, idee. Er is nu geen marktregulering. Uh, en zelfregulering werkt niet. Dus moet er een algemene maatregel van bestuur komen. En je kan natuurlijk als ondernemer ook kijken naar alternatieven. Nou goed, voor een 0800 gratis nummer zijn die er maar beperkt of eigenlijk niet. Je kan mensen laten chatten met je bedrijf of e-mails laten sturen. Nou, dat kost wel heel veel tijd. Omdat je daar weer mensen achter de chat in e-mail moet zetten. Um, wat, wat is nou eigenlijk de reden? dat die maatschappijen gewoon zo'n veel duurder tarief dan het normale tarief ja, daarvoor kunnen de vragen. Eigenlijk een reden zal toch te maken hebben met winst, dat is één. Ja, dat begrijp ik vanuit hun optiek, maar ja. er is toch... Maar waarom is er geen, geen marktwerking in ja. dan? Is er geen alternatief? Er is, is geen is er... alternatief. Hoezo? Je kan er bij KPN terecht, je kan bij... Nee, eh... daar kun je een 0800-nummer afnemen. Ja. En, vervolgens en dat is de enige. Punt. He, je hebt een, ah. je, nee, je koopt, bij de, bij de opta koop je eigenlijk een nummer in, een 0800-nummer. Dat wordt door En dat gesurviced. is alleen maar KPN? Nee, dat is gewoon de opta. De opta die beheert die nummers, ja, ja. dan neem je hem af. Maar vervolgens heb je een provider nodig die ervoor zorgt dat je gebeld kan worden. En vervolgens is het dus ook zo dat jij de kosten betaalt van iedereen die jou belt. Ja, dat begrijp ik, maar dat kan toch ook via bijvoorbeeld via internet. En die, uh, die nee, de... via, via internet kun je geen 0800-nummer. Waarom niet? Peter, nu overvraag je mij ook. Waarom die via internet geen 0800 Nee, ja, sorry, nemen? ik moet ook niet bij jou wezen, maar het lijkt zo logisch omdat je bij, via internet namelijk wel elk, elk denkbaar ja. nummer kan bellen. Ja, dat lijkt goedkoper. En nogmaals, uh, je kan inderdaad voor je Skype ook zo'n nummer bellen. En dan betaal je als. Het gaat er nu om dat de gebruiker het niet betaalt. Mm -hmm. Dus de ontvanger, degene die het 0800 nummer heeft, die betaalt. En dat is bij 0900 nummer en bij 088 nummers niet zo. Dat betaal juist. jij. Ja. Nou, nog even uh, snel, uh, er is ook nog ruzie in muziekland. En dat gaat natuurlijk weer over Buma Stemra en de muziekrechten. Leg even uit wat er aan de hand is. Als bedrijf uh, moet je betalen op het moment dat je muziek gebruikt uh, in je zaak. En uh, daar is nu een hoop over te doen. Enerzijds natuurlijk het al het sentiment in de markt van de, de muziekindustrie zelf. Dus de mensen die platen maken, artiesten en dat soort partijen. Die willen geld verdienen aan de muziek. Op het moment dat je als ondernemer in je zaak uh, op internet ergens muziek... Draait, dan ben je een afdracht verplicht ja. te betalen. Doen bedrijven dat ook? En bedrijven doen dat. Uh, ik hoop het wel, want dat is weer wettelijk verplicht. De Buma Stemra die zegt dat je dat ja. moet doen. Alleen ze vragen daar behoorlijke vergoedingen voor. En uh, 538 die had een podcast online staan. En uh, die moesten ze van de site afhalen... omdat ze daar geen rechten over betaalden. Nou, daar zijn ze natuurlijk boos over. Uh, het belangrijkste signaal wat we denk ik op moeten pakken... voor ondernemers is uh, de site www.mijnlicentie.nl... van de Buma Stemra. Daar kun je controleren wat jouw licentiekosten zouden moeten zijn. Daar kun je ook licenties aanvragen. Uh, en hou er rekening mee dat je gewoon moet betalen. Tot zover Willem Overbos van MKB Service Desk. Hartelijk dank. Tot ziens. En na het nieuws van twee uur, dan zijn we bij u terug... en dan hebben we drie gasten met wie we gaan spreken... over burn-out bij ondernemers. Tot zometeen. Samen thuis, samen dros. En dan volgt nu het recept van de week van Vroege Vogels. We nemen één olifant. Een zeldzame krombek eend. Wat Surinaamse planten... Een snufje Oostvaarders Plassen Vos. En de beroemdste Nederlandse schrijverbioloog van boven de tachtig. Wie was het ook weer? Ja? Oh ja, Leo van Doe er dan ook nog een dakboerin, de natuur super, de fenolijn... de lekkerste groenteverkiezing en tuinreservaten bij. En luister morgenochtend van 8 tot 10. Vroege Vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ieder uur.